Een paar dagen geleden kreeg de politie aanwijzingen dat ze iets van plan waren. Wat precies is onduidelijk. Ook zouden ze wapens hebben, maar die zijn bij huiszoekingen niet gevonden. In Egypte zijn veertig terreurverdachten gedood en nog eens elf gearresteerd. Ze zouden van plan zijn geweest om aanslagen te plegen op onder meer kerken en toeristische plekken. Het is onduidelijk of de acties van de Egyptische veiligheidsgroepen te maken hebben met de bomaanslag op een toeristenbus bij Cairo gisteren. Daarbij kwamen drie Vietnamese en een lokale gids om het leven. Het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling is in vijf jaar tijd met ongeveer een derde afgenomen. Tot ruim 8000 meldingen bij de laatste jaarwisseling. Dat blijkt uit cijfers die een journalistiek platform opvroeg bij de politie. Een politiewoordvoerder zegt in het AD dat maatregelen als vuurwerkvrije zones en supersnelrecht hun vruchten lijken af te werpen. Chinese toeristen zijn gisteravond in Zaandijk opgelicht door nepagenten. Twee mannen met een neplegitimatie zeiden tegen de Chinezen dat ze het geld van de toeristen wilden controleren, omdat er veel vals geld in omloop was. Tijdens het controleren van de portemonnee drukten ze geld van de Chinezen achterover. Maar die kwamen daar pas achter toen het tweetal was weggereden. Ze wisten nog wel het Franse kenteken van hun auto te noteren. De wagen en de oplichters zijn nog spoorloos. Het weer het is grijs vanmiddag. Vanuit het noorden valt er af en toe wat regen. Vooral in het noorden en oosten. Het is een graad of 9 en waait stevig. Vanavond wordt het droger. Morgen ook grijs, ongeveer net zo warm. En dan in het zuiden kans op wat motregen. Dit was het nws Journaal. ZFM. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 me. Het is gewoon een geweldige single, en vandaar dat we hem ook bijna helemaal draaien. De single van uh, Beyoncé was dat, en Love on Tap. Drie, overal 3 nou eens zo naar buiten kijken. Al bijzonder is het weer uh, een en al uh, ellende wat betreft het weer buiten. Nou, maar, maar toch moet ik zeggen dat december 2018 uh, de boeken ingaat als een wederom een hele zachte maand.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 Dan die dikke uit de jury was En bijna nog steeds blijven was ah, ah, ah, ah, ah. gewoon een dag niet mezelf was Dat ik alles was wat jij was We worden is juist van uh, Albert Jan in het uh, weer, weerbericht van uh, Rico Weer. Met uh, de auto-nieuw krijgen we dus uh, droog uh, weer. Dus uh, lekkere vuurwerk uh, opsteken en dergelijke. En genieten natuurlijk van het uh, mooie ziervuurwerk. Jorda, erachter uh, veldhuis en camper. En ik wou dat ik jou was.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 Als ondersteuning van haar mooie initiatief hield burgemeester Niek Meijer haar een dagdeel. En tegen, tevens gaf hij haar een knijpercadeau. Bij een brand in een vakantiehuisje van op Camping de Branding was een dode te betreuren. Twee bekende eh, Zandvoorters namen afzonderlijk afscheid van hun werkkring. Bij Fit stopte fysiotherapeut Frits van Loenen en Martinet, en Jan A. 1 Brug, namen afscheid als leraar lichamelijke opvoeding bij de Zandvoortse basisscholen.